Het museum is tot nader orde gesloten. In het hartgebergte in het midden van Duitsland woedt een grote bosbrand. Inmiddels zijn al ongeveer 500 mensen geëvacueerd. Onder hen zijn veel toeristen en hardlopers, omdat juist vandaag een jaarlijks hardloop-evenement zou plaatsvinden. De bosbrand woedt op de flanken van de Brokken, de hoogste berg in Sachsen, anhalt De brandweer denkt dat het blussen enkele dagen gaat duren.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 Het weer, op veel plaatsen nog wat bewolking, maar het wordt steeds zonniger. Vanmiddag wordt het 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten kans op een stevige regen- of onweersbui. En ook morgen enkele buien en wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Steden Quo? Ja, ja dat heeft ja. wij nog wel. Dat was het onze ja, dat jeugd. Is, uh, Ik had er altijd toen nog Fijn, een harde, Ik harde, had er toen uh, nog uh, een enkel aan. Ja, vond je het goed? Nee, ja, ja, ik heb het, niet, had ik het, niet, had het uh, nooit leuk gevonden. Nee, nee. nee. Okay. Ik was hetzelfde als Mick, een beetje van uh, ja, ja van, van de van de Steely Dance, van de, ja. uh, Elton John en uh, dat soort. Uh. En dit vond ik eigenlijk uh, niet heel erg boeiend. Nee, ik eigenlijk ook niet hoor. Maar goed, uh, ze hebben wel goede nummers gemaakt hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ongetwijfeld ja, maar ja, ja je moet er van houden. Je moet er van houden. Je houden. Nou, uh, uh, uiteindelijk hebben we het uh, allemaal voor elkaar. Want uh, Carina, uh, die heeft, uh, zoals gezegd, uh, in het eerste uur... Ja. Uh, het museum uh, de opening bijgewoond. En, en daar heeft ze een aantal uh, opnames gemaakt. 200 jaar uh, KRLM. 200 jaar, 200 jaar in, in, in ja. het Zandvoort Museum En uh, ze praat met de directeur van het Zandvoort Museum die hier ook is geweest. Aurelia. Aurelie. Aurelie. Aurelie. Aurelie heet ze. Oké, okay, Aurelie. Volgens mij. Prima. Ja. En euh, nou, laten we het horen. Ja. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nou, goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier bij de directeur van het museum. En euh, ze heeft net deze prachtige expositie geopend. Ben je blij dat het allemaal goed gegaan is? Oh, ik ben zo opgelucht. Mm. <laughs> Als ik hier nu om me heen kijk, dan denk ik... Nou, dat was gewoon onvoorspelbaar. Dat, dat, een paar dagen geleden dacht ik, dit, dit, dit gaat gewoon niet afkomen... En uh, het staat en uh, iedereen is blij. En ja volgens mij ziet het er ook wel redelijk oké okay uit. Uh, iedereen redelijk oké. Okay, het ziet er prachtig uit. <laughs> nou, dat ja. is heel fijn om te horen. Ja. Dus ik ben vooral heel blij en opgelucht dat het nu staat. En dat de mensen ook, die hier inderdaad op de foto staan, uh, hun verhaal terug kunnen lezen. En het, dat, het, ja, dat, dat het onderwerp nu echt leeft. Ja. Want ja. Ja, je begint ermee uh, met alles uit te schrijven en de diepte in te duiken. Ja. En je wilt toch dat het, dat het onderwerp ook toegankelijker wordt voor de mensen die er nog iets zoveel van weten. Maar het gaat echt om de helden van Zandvoort. Zeker. En, en die redders op zee. Dus die connectie dan brengen met elk onderwerp uh, thematisch... en dan Zandvoort weer ja. uh, daaraan koppelen. Dat vond ik een, een enorm leuke uitdaging. En ik weet nu zoveel van de Kader en uh, Zandvoort. Wat uh, is. Maar ook van de Zandvoort dus nu. Want ja, je ziet het. Iedereen die hier is, die kent elkaar wel. Ja. Uh, je voelt hier echt heel erg duidelijk ook dat we in een dorp zitten... En uh, hoe heb je dat ervaren zo? Want ja, ja, kom je uit Zandvoort eigenlijk? Ik kom niet uit Zandvoort, nee. maar ik uh, ben zoveel uren hier nu dat ik wel dit als mijn tweede huis beschouw. Oh, ja. uh, als niet mijn eerste huis. Nee, ik, uh, ik woon in Amsterdam en uh, ja, Zandvoort is voor mij echt een rode draad in mijn leven. Ja. En ik ben altijd, uh, als de zonnetje schijnt er geen graden naartoe, maar ook om lekker terrasjes te pakken. Ja. En, uh, het is voor mij gewoon een, een fijn om dan ook in een museum te werken, wat dat ook uit, wat ik altijd voel bij, bij Zandvoort. Mm -hmm. Het is natuurlijk een heel gezellig en fijn, fijn plekje waar de museum is het Ja, zeker. Uh, ja, ik, ik wil wel in Zandvoort gaan wonen, maar op dit moment is het ook af en toe niet zo erg om dan weer Amsterdam in te rijden, om daar ook weer thuis te zijn. Maar je ziet ook uh, hoeveel historie uh, Zandvoort eigenlijk uh, heeft. Uh, ja. Hoeveel verhalen er naar boven komen en wat mensen misschien nog op hun zolders hebben om heel graag hier, uh, te kunnen laten exposeren. Ja, en absoluut. Dat is ook uh, een heel groot deel van de collectie nu. komt bijvoorbeeld ook vandaan bij uh, uh, Genootschap Oud Zandvoort. Dat, uh, en ook uh, de babbelwagen. Dus van best wel wat particulieren ja. hebben we mooie items, of objecten. Ja. Het. Ja. Ja. <laughs> uh, in bruikleen. En uh, ja, ook als ik dan met die mensen daarover praat. Oh, dan is die weer de opa of de oom ja. van die. En, ja. en dat is ook een redder geweest. En dat is zo fascinerend. Ja. Ja. Dat ik mezelf af en toe op het trap dat ik dan... Uh, Dank je wel. <laughs> uh, dat ik dan zo ga in het verhaal. Ik, oh ja, wacht, mo uh, ik moet ook nog een hele tentoonstelling samenstellen. Dus dat was... Uh... Ja, ook, ook ontzettend leuk om iedereen ook die manier te leren kennen. En dit was je eerste hierin? Ja! Ja toch? Klopt! En uh, ja. ja, ik denk... Uh, op naar de volgende! Ja! ja. Want, uh, die die voorbereidingen gaan alweer beginnen natuurlijk. Nou, eigenlijk zou deze tentoonstelling uh, maar tot uh, halfwege oktober, begin uh, november duren. Maar hij loopt nu tot uh, eind december. Oh beter, Want ja. ik had zoiets nou als we zo iets moois neerzetten dan... Vind ik het echt zonde ja, om het al, uh, al, al, dan al af te breken. Ja. Dus uh, we gaan pas uh, de tweede week van januari weer naar het nieuwe onderwerp. Dus ik denk dat ik de komende nou, paar is het weken... bekend? Uh, of is dat nog een Ik wil jullie binnenkort wel de primeur geven. Welke, welke we eerst leuk. gaan doen. Dat wil ik, ik leuk. Gaan doen. Dat, uh, maar, zo. het heeft allemaal uh, te maken met z'n antwoord. Dat kan ik jou al ja, van nou, Dat uh, had ik <laughs> al best wel oh, kunnen raden. En thematische onderwerpen met die invulling. Maar daar gaan we gaan het dan wel een andere keer Heel over hebben. Ja. Nou, ik, uh, ik ga nog even naar binnen, ik ga nog ja. even kijken. Uh, we roepen gewoon alle mensen op om hier naartoe te komen. Want uh, de verbinding, het woord verbinding is hier, staat ook wel echt heel erg centraal. Absoluut, Want ja. iedereen kent wel iemand ja. uh, die bij de Redders op zee uh, zit. En ja. we dachten net boven, misschien moet er ook nog misschien een podcast aan verbinden met ja. alle mooie verhalen. Heel leuk, nou we hebben ook nog iets in petto wat we gaan lanceren. Okay. Uh, um, dus daar wil ik ook nog niet veel veel loslaten, maar we, zijn we, zijn, we gaan die kant op. Ja. En het gaat nog meer leven de komende ja, maanden. Dat wat dus ik zeggen. Dus we ja. gaan nog niet met die voorbereidingen voor, de, voor januari nu aan de slag. Ik wil eerst nog een paar uh, tussenevenementen doen om het uh, ja. aan te vullen en elke, weer, elke keer weer een nieuw leven in te blazen. En interessant te houden, ook voor de mensen die in de tentoonstelling zitten. Ja. Um. Dus ja, het, het, wordt een hele, het worden waanzinnige maanden, denk ik. Nou, ik zou ook zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Want het is voor jou ook echt een hele mooie onderdompeling in het Zandvoortse. Ja, absoluut. Ja, dankjewel. Nou, jij het. <laughs> Bedankt. Het is echt heel, erg druk. Er is een, uh, een boekje te krijgen. Uh, boven, bij de prachtige tentoonstelling ook van, met de foto's. En uh, bij elke foto is ook een QR-code. En daar is het dus... Uh, Ingesproken ook. Dus u kunt ook gewoon luisteren naar de prachtige verhalen over alle redders op zee. Uh, maar natuurlijk ook uh, kunt u het allemaal lezen. Op de boulevard uh, kunt u ook deze mooie foto's bekijken. En daar zitten dus ook weer een QR-code bij. Ik sta hier met iemand die op de cover staat van een nieuwste tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Wat is uw naam? Frans van der Ploeg. Nou, voor velen bekend. Wat is uw taak binnen de KNRM? Uh, op het ogenblik uh, doe ik uh, uh, van alles en nog wat, want eigenlijk uh, mag ik niks meer. Oh. Omdat ik de leeftijd bereikt heb, dat je ja, eigenlijk uh, uh, klaar bent ermee. Oké, okay. maar bent u er ook klaar mee? Nou, nog niet, nee. Het zit u in uw hart? Uh, ja, ja, ja, ja. dus ja. we kijken het nog even aan. En sinds uh, welke leeftijd bent u erbij gekomen? Uh, ik geloof 23 of zo. Okay. Ja. En hoe lang heeft u erbij gezeten nou, officieel? Dan? Volgend jaar zit ik er 50 jaar bij. Zo, dus bent u het langzittende ja. Lint? Ja. ja, dat okay. klopt. Okay. En uh, u heeft heel veel mensen voorbij zien komen. Ja, zeker. Maar is het ook een groep waarbij de mensen lang erbij blijven? Nou, tegenwoordig niet meer. Omdat iedereen, uh, ja, ze hebben allemaal te veel dingen. Ze hebben voetbal uh, en dat hadden wij vroeger ook wel, maar anders... Dus wij, uh, ja, als er een actie was, dan, uh, dan waren we er allemaal. Dus eigenlijk meer een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een, uh, een, uh, een familieband. Ja, en uh, van die familieband, mensen, leden, zijn die hier nu ook allemaal aanwezig bij de opening? Want daar zijn we nu, dames en heren, de opening van de KNRM, 200 jaar Redders op zee. Zijn ze er allemaal? Nee, ze zijn er niet allemaal. Nee. Nee, nee. nee. misschien uh, twee of drie. Dan ja. houdt het wel op. En als ik uh, mag vragen is, uh, dat u één ding die u altijd is bijgebleven van de afgelopen tijd, een hoogtepunt uh, van uw tijd hier bij de KNRM, uh, u begint al een beetje nee te schudden, want is dat lastig om iets ja, uh, echt wat u bijblijft? Ja, er zijn allemaal verschillende dingen. En, en één specifiek ding, dat, uh, nee, dat, uh, dat heb ik niet, weet ik niet. Nee. Okay. Okay. Maar u doet het wel nog steeds met heel veel plezier. Ja. En uh, er zijn hoeveel leden nu bij de KNRM? Weet u dat? Uh, over, over het algemeen? Nee, hierbij in Zandvoort. In Zandvoort, uh, 25. Kunnen er nog bij? Nee, wij hebben 25 leden. Ja. Maar uh, ja, er kunnen altijd mensen bij komen. Ja, ja want uh, dat de jonge generatie erbij komt, ja. dat zou wel mooi zijn hè? Dat's, ja, zeker weten. Ja, ja, ja. We moeten dan nou wel naar de toekomst kijken. We moeten naar de toekomst kijken. En nu dus, ze. Uh... U zult ook wel trots zijn dat u op de cover staat. Nou... Een <laughs> beetje schrikken. Oh ja? Nou, u staat er prachtig op. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ik maar vind zelf. u echt een, een gezicht hebben voor een redder op zee. Oh, nou, dank je wel. Oh, ja. En ik vind de film ook echt bewonderenswaardig om te bekijken. Ja, dat is wel mooi. Ja, zeker. Ja. En sowieso, ik ga ook nog even een rondje lopen, want het is nu natuurlijk erg druk. Het is heel goed bezocht. Dat doet u natuurlijk ook goed. Ja. Ja, dat is het zeker. En uh, allemaal bekende natuurlijk. Uh, allemaal Zandvoorters. De meeste. Ja. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Nou, ik zou zeggen geniet ervan. Ja, bedankt. Oké, okay, u bedankt. Oké. Okay. Okay. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 Wij zijn Wie zal ons redden? Wie voor de Ik wil alles maar weten. Ik wil Wat als de storm Ja, dat is een mooi nummer. Wie, hem... Wie heeft dit gezongen? Dit is uh, Stef Bos. Ja, met Stef Bos natuurlijk. Die Stef Bos met, uh, met het meisje. En, en van papa, ja. ja, ja. En, uh, mooi nummer hoor, mooi nummer. Hoor. Ik heb hem, uh, we, hebben, we hebben dat meegemaakt. Hij heeft het live gezongen. bij oh, ja? Uh, ja, in de, de reddingsbrigade. Oh, wat goed. En uh, was uh, bijzonder, uh, bijzonder aardig gemaakt. Reddingsmaatschappij, ja. waarschijnlijk. Bijzonder, dat zeg ik. Ja, nee. <laughs> Hey, we, over 200 jaar reddingsbrigade. Ja, maar er is uh, iets anders ook 200 jaar. Ja, hè, anders... want we krijgen uh, binnenkort uh, 200 jaar badplaats. In Zandvoort. Ja. En daar is de gemeente mee bezig. Ik heb daar een uh, gesprekje over gevoerd met uh, deze en Ze hebben een historicus in de, in de hand genomen mm -hmm. om uh, te kijken wanneer Zandvoort nou eigenlijk het zeg maar, badplaats werd. Okay. En uh, in 1874, dus 200 jaar geleden, werd uh, uh, de Zandvoortse Laan verhard. Ja? Het was een zandpad. Okay. Nou, die verharding van die Zandvoortslaan. Uh, en, en via de hoge weg naar wat ze toen ook gebouwd hebben. Het groot badhuis. Ja? Dat was eigenlijk het begin uh, van, van, van Zandvoorts als badplaats. Ja. Nou, er is uh, in het verleden heel veel over uh, geschreven al. Maar ze hebben nu toch een, een historicus in de, in de hand genomen. De gemeente Koen Marijt. Een, uh, een uh, historicus uit Noordwijk trouwens. Mm -hmm. Die ook alles weet van Noordwijkse geschiedenis. En die gaat nog eens een keer uitgebreid onderzoek doen... naar hoe het gegaan is toen in uh, 1824, 1825, 1826. Um, dus uh, uh, en dat aan de hand daarvan komen de festiviteiten. Uh, okay. En wat voor festiviteiten dat wordt later bepaald. Hè. Dan gaan ze aan, aan de hand van data uh, leuke dingen doen. Dus misschien de street art uh, erbij. En, en uh, misschien eens een keer een groot concert uh, in, in Zandvoort. Ik ben, ik ben eigenlijk benieuwd, maar het is een beetje een zijstap... Uh, waarom heeft Zandvoort nooit de vuurtoren gehad? Uh, die hebben ze wel gehad, een vuurboet hebben ze gehad. Die ja. heeft er wel gestaan. In de vuurboetstraat? Uh, ja, die stond waarschijnlijk in de vuurboetstraat. <laughs> heel slim, heel slim. Maar die, uh, ja, ik weet niet waarom... Kijk, uh, Noordwijk, heeft wel een... Ja, een, Noordwijk, een, Katwijk ook. Ja, Katwijk ook. Ja. Maar uh, ja, dat weet ik niet. Dus die hebben natuurlijk ook geen havens. Ik bedoel, uh, nee, maar een Katwijk hey, Noordwijk daar... ook niet. Scheveningen zou je nog. zeggen. Ja, wel, wel, wel. ja, dat begrijp ik. Maar uh, ja, Standvoort uh, weet ik eigenlijk niet nee. meer waarom er geen. Uh... Dat is leuk, dat gaan we uitzoeken. Ja, misschien is dat een, uh, iets leuks om uh, goed ja, uit te zoeken. Ja, we nou, we gaan wel. nog een plaatje draaien en daarna gaan we praten met uh, Frank Paardenkoper. Hè? Helemaal gezellig. Ja? Oké, okay, komt ie. Standvoort heeft het. Ja, Standvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij, en jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op.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 My life. Dit is, is uh, een, een, een fijn, fijn, fijn, lied. fijn lied, hè Frank? Goedemorgen, G. Goedemorgen, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Je zal af en toe, maar misschien ook niet, ik weet niet hoe dat zit, technisch. Wat wegbewijzeringsaanbevelingen uh, horen, maar dat... dat... Dan maar even zo. Nou, je zit in de auto, begrijp ik, en uh, dat ja. is alleen maar goed. En je bent handsfree, dus dat is ook netjes. En, uh, dus wat dat betreft... Hé, uh, hey, luister eens. Uh, jij uh, zit uh, al uh, sinds uh, jarenlang uh, bij uh, uh, het programma Zomertijd van uh, Rob van Zomeren. Op el ja. elke vrijdag. Op Radio 10. Op wel? Radio 10. Ja. En, en daarvoor op Veronica. Maar Radio 10 is, uh, is, is, is, is, is klaar nu, hè? Ja, dat is uh, klaar. En uh... We gaan volgende week uh, en wel vrijdag de 13e, want dat is een mooie datum naar vrijdag. Wat een goede dag. Gaan we beginnen bij uh, 100% NL? Ja. Wat, wat gaat het verschil uh, maken? Nou, eigenlijk uh, vooralsnog nog niets, want de uitzenddagen maandag tot en met vrijdag van 4 uur, desmiddags tot uh, 7 uur s avonds blijven allemaal hetzelfde. Ja. Net als bij Radio 10. En dan. Uh, hebben we, uh, ja, qua content blijft ook hetzelfde. De typetjes en de, de enorm intelligente quizzen en alles uh, verhuisd mee. En jij, jij uh, doet de typetjes, hè? Ja. En welke typetjes zijn dat, Frank? Ja, dat is een Italiaan, een Japaner, een Fransman, en een, een oud baasje, een, een, een en uh, een bejaarde En, uh, een even andere. Andere gek. Een Duitser? Ja, voor de filmmelding, dat een Duitser, ja. Frank. Ja, die Duitser is uh, het po meest populair, heb ik begrepen. Ja, samen met Jaap Kat. Jaap Kat? is uh, En wie is Jaap Kat? Nou, ja, Jaap Kat... Uh, nou, we kunnen er wel even bij halen. Hij zit hier toevallig dit. <laughs> nou, Jaapie, ben je daar? Hoi, ben, ben ik op de radio? Je bent op de radio, Jaap. Oh, nou, dat is, dat, dan heb ik het goed gedaan, want ik wist niet zeker of het hier was. Het, was, uh, het is de radio in Zandvoort... Oh ja, zet, zet de vent op. Ja, dat klopt Jaap. En uh, wat, ga je, wat ga je doen vandaag? Nou, ik ben even een stukje aan het rijden. En, en, uh, ja, zit achterin. <laughs> en gaat dat goed? Ja, ik, ja, ik zie wel waar we uitkomen. Het is hartstikke leuk. Je bent wel uh, enthousiast ja. hè? Ja, doei. <laughs> hij, is, uh, hij is niet te houden. Hij is ja, niet te do houden. Doe de groet aan Jaap. Ja, ja. ja. Hé, hey, maar uh, ja, je, hoe lang hebben jullie op uh, uh, uh, Radio 10 gezeten? Nou, mijn aandeel in ieder geval uh, 18 jaar of zo. 18 oh. jaar, zo lang? Ja, ja. En, en uh, ja, dat is natuurlijk wel raar dat het opeens ophoudt. Ja, ja. ja dat heeft te maken met een, uh, een uh, verschil tussen enerzijds uh, verzomeren en anderzijds Talpa. Talpa van John ja, ja. de Mol. Ja, en dat is echt geresulteerd in een breuk. En uh, ja, wij gaan dus de andere kant op nu. En zelfs de rechtszaken, Frank, toch? Ja. Jammer ja, genoeg. Maar kijk, Rob Verzomer, die had uh, zeker niet de intentie om nou eens van John de Mol te winnen. Want dat, dat lukt toch niet. Nee, dat lijkt me ook. Maar wel om even de rechter te laten toetsen in hoeverre Talpa kan gaan... om uh, arbeidsovereenkomst van mensen met voeten te treden. Want, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Wat was de reden eigenlijk, hè? Ja, de, nou, de rechter vond dat ook... Uh, die was het met erop eens. Slecht werkgeverschap van Talpa. En uit mij heeft Talpa toen, denk ik, van de Staveren naar binnen gereden. Heel Staverman, hoor. Gijs, Gijs Staverman. Is, uh, Gijs Staverman. En ons heeft het weekend geprogrammeerd. Maar ja, dat is natuurlijk geen zoden dan de dijk. Van vier dagen, vijf dagen, na nou, twee dagen. En dan ook nog twee dagen waarop er niet veel mensen naar ons programma zouden gaan luisteren. Weinig files ook in het weekend hè? Ook dat ja nou wel, vandaag valt het dan even tegen. Ja, ja, op de A9, maar dat is al uh, veel weekenden zo, ja. Ja, ja, nou overal kan ik je melden. Overal, oké. Okay. Maar dat is toch eigenlijk een raar verhaal. Want het de, de, de, de zomertijd was een van de best scorende programma's op Radio 10. Of, uh, ja. en, en, en om dat zo te laten gaan, dat ga je natuurlijk merken, denk ik. Nou, dat merkt is het luisteraandeel, ook mede door de vertrek van Gerard Ekdom naar Veronica... vanuit de ochtend... is al, en uh, bij de in de middag, is al met meer dan 25% afgenomen. Goedemorgen, dat kost geld. Maar wa, wat, wat is ja. nou eigenlijk de reden geweest om dat programma te skippen dan? Op uh, Radio 10? Nou, een beetje boosheid van uh, John de Mol. Ja? Hij uh, kan niet tegen zijn verlies. Oh. Dus uh, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, uh, ik denk dat jullie met op 100% en NL ook goed kunnen scoren, neem ik aan. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Maar alleen Nederlandse nummers, hè? Is dat erg of niet? <laughs> ja, 50% Nederlands. Maar daar. Volgens komt wel verandering in, hoor. Oké. Okay. Okay. Mm. En het is van de Telegraafgroep, hè? Ja, Mediahuis. Mediahuis. Mediahuis. Ja. Oké. Okay, uh, ja. Sublime FM. En eh. Uh, ah. Nog wat. Uh, Ga je rechtsaf? Ik ga ja, is... <laughs> Goed zo, Frank. Ik meekijken. Jij moet gewoon elke vrijdag dan naar, naar, naar Hilversum, of niet? Uh, de komende, vanaf de 13e is er twee dagen nog uh, in Naarden. Ja. Naarden, oké. Okay. En daarna Amsterdam in het uh, Telegraafgebouw aan de basis. Oh ja, aan de basisweg, ja. Dus ja. qua reiskosten is het voor jou ook wel uh, positief? Nou ja, het is een korte afstand. Dus, ja, bijna met, zeg de, ik? bijna met de fiets te doen, Frank, of niet? Ja, ja, dat wel. Je kan ook gaan lopen. Ja, lopen. Je kan ook gaan lopen ja, als je op tijd weggaat. Ja, dan moet je wel op tijd weggaan. Nou, Frank, duidelijk. Uh, ik hoop je hier nog uh, bij ZFM regelmatig uh, ook uh, te, horen. te horen. En uh, dat je regelmatig uh, bij ons aanschuift. Ja, we gaan het zien, G. Ja, want ik heb begrepen, uh, Ger, uh, of uh, Frank uh, van Ger... Dat er, dat er weer een nieuwe plaats voor jullie aankomt. Aan Kl klopt dat? Onder een naam dingetje? Nou, ja, we, we zijn weer een beetje aan het rommelen. Dus ja, lekker. Ik vind ja, ik, vind, ik, ik ben wel heel enthousiast. Frank wat minder, maar ja? dat is normaal. Ja. Ja, <laughs> ja, als Frank niet zo, niet zo enthousiast is, dan wordt het, kan het, dan, kan, kan groot, het vaak een grote hit worden. Ja, toch? kan het ja. Va vaak heel goed gaan. <laughs> ja. <laughs> Dat is zeg maar de story of our life. Dan moet je weer gaan optreden ook, Frank. Leuk. Ja, ik denk het niet. <lacht> ja, voor heel veel geld wel, hè, Frank? Nee, nee, nee. Niet alles is voor geld te kopen. Of ze moeten aandringen. <lacht> <lacht> oh, ja, doen wel een slag onder de arm. <lacht> ja, ja, precies. Ja. Ja, nee, dat zit er niet in, joh. Ja. Kunnen we iets laten horen van dat? Ja, nummer? we kunnen wel wat laten horen. Ik ben uh, met Jan, maar ik moet Jan maar. Heb jij hem? Nee, nee, nee. Ik weet het. Want ik heb je nummer niet. Oh. Ja? Blij. ja, we willen misschien <laughs> zoiets zo laten horen van dat nummer. Uh, nou, wat? laten we eerst even een ander liedje draaien... Ja. en daarna laat ik het nummer horen. Hé, hey Frank, hartstikke bedankt. En let goed op de weg, hè? Jongens, ja, is zeker. Een goede show verder. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Heel goed. Met de Beach Boys. En dit was... de uh, Beat Boys. Beats Boys. Ja, de Prachtig, prachtige, prachtige muziek gemaakt, ja. de, deze jongens. Ja, wat heet een... een uh, Treden ze nog op, of niet? Nee, hè? nee volgens mij niet meer. Hoe nee. heet uh, het wel, de zanger? Ja, hoe heet hij nou? Ja, ik, ik weet... Uh, Je ja, weet ik wie ik kom even niet op. Maar uh, die nog wel, dacht ik. Hè. Ja, die ja, heb ja, ik ooit ja, een ja. keer uh, gezien in de Heineken Musical. Oké. Okay. En het was briljant. Bruce Jones? Nee, nee, nee. nee. Ja. Um, um, nou ja goed, ja, maar ma verder ook niet uit. Maar ja. dat was echt briljant. Nee, we hebben het even, eerder even gehad over die parkeerautomaten die een paar ja. dagen uh, niet hebben gewerkt. Um, de, wo de woordvoerder van de gemeente uh, die laat weten, Walter Sans, ja. dat het sinds donderdag alweer opgelost is. Dus uh, de, het geld komt weer met uh, uh, grote bergen binnen dan in Zandvoort. Ja. Want ze hebben natuurlijk wel, uh, als ze het niet deden, toch een hoop uh, geld moeten inleveren waarschijnlijk. Ja. Maar goed. Ja, dat denk ik wel, ja. Er is geld genoeg in stand voor dus... Uh, zeg nou zo. ja, is, en voor een hoop ah. mensen is het en toch weer leuk. En van de eerste 10.000 kun je ja. toch niks zeggen, natuurlijk. Zeg Goed, uh, wat gaan we nog verder doen in dit programma? Nou, ik wilde je even nog uh, het nummer laten horen... wat we met uh, dingetje hebben. Ja, makkelijk. Ik, ik zal even het origineel laten horen, want het is natuurlijk weer een cover. En het origineel is van Eduard Kill, met K-H-I-L. En het is de Trollolo Song... En het is uh, een uh, ja, dat is een, een, -song. een ja, een nummer uit uh, volgens mij komt hij uit Rusland of ergens Georgië. Oh, dat mag niet meer, hè, toch? Jawel, mij ah. wel uh, even denken hoor. De Trollo, De Roland Nou, het, dus is het is echt... klinkt echt, uh... dit is origineel, oh, ja, ja, ja. dus het is ook niet echt van tekst voorzien. Oh, ja. Maar ik hoorde dit nummer. En ik moest er zelf vreselijk op lachen. En er zit een clip bij. Kijk, de zie <lacht> Dus ik ga met Frank ook zo'n clip maken. En nou. jij gaat de tekst schrijven, of niet? Nee, er zit geen tekst op. <lacht> nee, ja. daarom, daarom vraag ik het. Jammer, ik zou zeggen, we kunnen hem even beluisteren. Jo, jo, jo, jo. Yo. yo, yo, yo. yo. Interessant. Hè? Interessant zeker, maar ja. jij, bent, jij bent producent eigenlijk van dit ja. nummer, hè? Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Want je mag er niet zomaar een nummer coveren? Ja, je mag zelfs? nummers coveren in Nederland. in Nederland, in Europa, in Nederland en Zweden mag dat. Oh ja? Alleen als je, geen, uh, als je bij de uitgeverij geen uh, audit uh, aanvraagt, je moet, je moet, je moet uh, autorisatie aanvragen. En ah. dan als je dat krijgt, dan krijg je een gedeelte van uh, de royalties. Van de royalties. Ja, ja. En uh, doe je dat niet, krijg je uh, en niet zoveel. Oké, okay, maar deze dus, rust, uh, als je dat merkt, dan komt het... Nou ja, die die schie, uh, ik weet niet... Ik schiet geen raket op of zo? Nee, nee, nee, nee, okay. nee. nee ik moet sowieso even nakijken na, uh, of het een uitgeverij is die hier in Nederland uh, zit. En, en, uh, nou, dus wat dat betreft is het... Uh, ja, het, is, het is, dan moet je je oude vak weer even opnemen. Als ja, dat, dat doe ik dan ja. wel weer. <laughs> ja. en dan, uh, maar ik, ik zoek daar wel een platenmaatschappij bij. Ja, begrijp ik. Want ik heb er niet zo zin in om dat allemaal weer... Uh, Privé weer uit te brengen. Nee, nee, nee. nee, nee, dat nee. Kan dus, maar uh, er, er zit potentie in. Dus, uh, ik denk dat er ja, potentie uh, is. Dat, ja, dus natuurlijk weer zo plat als een kom, kom <laughs> en dubbels. Komt natuurlijk door de, de goede tekst natuurlijk ook. Maar, maar door... het, het, uh, ik zou je vertellen dat uh, <laughs> uh, we hebben ooit het grote Piemelied gemaakt Grote Piemelied? Ja, met Frank. Dat is ook een cover geweest. Dat is 1,2 miljoen keer gestreamd. dat dan? Op Spotify. En, en, en Rubbele Koplaat bijvoorbeeld. Hoeveel ja, minder. Is dat? De, de, minder? Ja, veel minder. Echt veel waar? minder. Die Piemelied is echt. Uh, uh, maar dat komt er. Kinderen ja. vinden dat helemaal te gek. Die vinden het ja, de, de, de tekst is: een kip die heeft geen tekst. En, en, en dat nummer van die pizza bakker of zo? Uh... Houdt het die kop? Ja, houdt het die kop. Die, ja, die moet dat ook zo aardig, maar niet, ja? niet, niet, niet in die uh, hoeveelheid. Dat nummer, de Pimmelied, is eigenlijk het meest gestreamd. Het meest hebben. gestreamd. Wat wij, wat ja, ja. Wij bij elkaar hebben geloof ik uh, 2 miljoen uh, streams van dingetjes. Je verwacht het nog niet, Want ik het, nee. bij elkaar hebben we 75 liedjes gemaakt. Die uit zijn 75? Gebruikt. Ja. Zo. Die zijn allemaal uitgebracht met A en B kanten en album dingen. Betat. Dat een patat. Ja, dat stond op de achterkant van het Somers uh, Volkslied. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. En uh, ik. Het uh, mannenkoor, nee, dat was niet het Somers Volkslied. Nee, het was het uh, drinklied. Het drinklied inderdaad. Van Mario Lanza. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat hebben we toen ook gekund ja, met ja. het mannenkoor. Met ja, op de dat achterkant... Uh, de, kwam, kwam door de petat. Ja, ja. <laughs> ja. We hebben zoveel gelachen toen we, de, we ja. in België moesten optreden. Ja. We, we, we reden met de bus langs een uh, kerkhof in België, heb ik wel verteld. Waarschijnlijk. Ja. <laughs> en, en iedereen begon te zingen dat kwam door de petat. <laughs> ja. nou, dan kwamen we niet meer lachen. We ja. hebben ja. wel lol gehad. Ja, zo is het. En met al die, uh, die, die plaatjes die we maakten, gingen we naar Utrecht. Uh -huh. In Utrecht nou, hebben we er heel veel opgenomen. En daarvoor in Haarlem. Uh, in een studio. Ja. Uh, maar in Utrecht hebben we de, de grootste hit gemaakt, uh, opgenomen. En, uh, en dan gingen we dan terug. En dan gingen we eerst naar de gnome om te laten horen of ze het leuk vonden. Oh, ja? ja, maar dat was meest... Maar de gnome was altijd open om ja, drie uur s ja, ja, ja, ja. Nou, dan kwamen we een uur of één, kwamen dan kwamen, dan, kwamen we dan aan. En dan, uh... Dus als Wilfred Taters het leuk vond, dan. Uh... Nou, het was meer rens. Rens, Ja, ja, ja. ja mooi, mooi, mooi. Hey, en uh, ja, heel wat anders. In Zandvoort is natuurlijk, uh, Wat hebben we het eerste uur ook over gehad, dat er uh, nepagenten rondlopen. Ja. en, uh, en die nepagenten die uh, bellen dan aan en die vragen dan aan mensen hun. Uh, Vooral bij ouderen. Zo. Bij ouderen en ja. pincode en of, ja. of ze uh, uh, uh, de, de, de waardevolle spullen kunnen afgeven. Ja, omdat om er de, uh, uh, zeg maar uh, om te inbrekers bewaren. die ja. in, de, in de buurt zijn, Precies. En, uh, dan gaan, gaan hun het bewaren. Ja, het is toch. Het is toch het is. Ja, dat zijn, zijn monnetjes die. Uh, die volgens mij, een, een, een pakje kopen bij Alibaba. ja. Voor 8,49 euro. Ja, dan gaan ze deuren langs. En dan moet je toch ook wel slecht zijn. Ja, dat zijn hoogst slechte mensen in de rot. Rot ben je dan. En Carina heeft daar iets over gemaakt. Carina heeft gesproken met de politie over dit probleem. En dan gaan we nu even naar. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Ik sta hier op het plein bij de supermarkten, FOMAR en de bloemisten. En nog vele andere mooie zaakjes. Maar hier in het midden staat een hele leuke, interessante car met de politie erbij. Dus ja, daar ben ik wel even op afgegaan. Ik denk, wat is hier aan de hand? Um, ik sta hier naast de wijkagent. En uh, wat is uw naam? Ik ben Vincent, Vincent Oud. Ik ben de wijkagent van Zandvoort uh, nog heel eventjes. En wij staan hier uh, vanwege de nepagenten die uh, momenteel actief zijn. Actueel thema. En uh, daar uh, waarschuwen wij uh, eigenlijk vooral de ouderen en kwetsbaren voor. Okay. Ja. Um, ik wist niet dat er mensen zijn die zich als nepagent uh, verkleden. Of hoe noem je het? Zien ze er ook echt uit als een nepagent? Ja, dat wisselt. Ehm um, Kijk, wij kleden ons ook niet altijd in uniform. We hebben natuurlijk de recherche, die, die hoeft hun uniform niet aan. Dus we zien dat ze langs de deur gaan uh, uh, in normale kleren. Dat ze zeggen, wij zijn van de recherche. Um, maar we zien inderdaad ook echt wel dat ze in uniform aan de deur gaan. En dat zijn dan uniformen die rondgaan in het criminele circuit. Die, ja, doorgesluist worden. En um, ja, ze hebben dan vaak niet de geweldsmiddelen die wij om hebben. Maar uh, een polootje of, een, uh, of ons vest of zo'n jasje met politie erop. Uh, ja, die, die weten ze toch wel makkelijk te vinden helaas. Maar je ziet toch wel aan de badge of aan het kaartje dat je gewoon te maken hebt met de uh, echte politie. Of kunnen ze dat ook al goed namaken? Ja, dat valt ook na te maken. Um, en daarom adviseren we eigenlijk ook van mocht je iemand aan de deur hebben waarvan je het niet vertrouwt. Um, ja, vraag dan aan een dienstnummer. Um, want alle agenten hebben een dienstnummer. En uh, wat dan het beste is, dan doe je de deur dicht. Uh, ook niet onbelangrijk, je doet de deur ja. dicht. Uh, je belt 0900 8844... Okay. en je vraagt aan de centralist... Uh, nou, ik heb hier uh, iemand aan de deur die zegt dat die agent is... maar ik twijfel of het voelt niet goed. Hij geeft dit als dienstnummer op en dan kan de centralist kijken van... Um, ja, is het een echte agent of niet? Nou, vaak zijn ze dan al weg, uh, terwijl ja. jij aan het bellen bent als het neppert zijn. Um, en als de centralist zegt, nee, het is een neppagent of de, deze persoon komt niet voor... dan komen we wel met iets meer spoed uh, richting de woning... om uh, op hete daad diegene hopelijk aan te houden, ja. ja. En, um, hoe weten jullie dat het zo speelt hier in Zandvoort? Hebben jullie zoveel meldingen binnengekregen? Ja, er zijn wel wat meldingen geweest inderdaad. Ook dat mensen erin gestronken zijn. Um, en uh, bovendien, het is, een heel, het is wel landelijk een thema, zeg maar. Ze ja. gaan het hele land door. Um, ze zijn dus ook in onze regio, land al geweest. Um, dus dat is, dat is waarom we erop inzetten. En dat doen we eigenlijk door... We, zijn, we hebben al een krantje gestaan van Zandvoort. We staan dus ook in de wijk. Ja. Um, en ja, kennelijk trappen mensen... De, nog steeds in. Want ja, je hebt ook maar eentje nodig die je natuurlijk erin uh, uh, hoeft te trappen. Ja. En dan uh, zijn ze binnen. Ja. Dus dat is, uh, en we hebben ook, ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel heel uh, schrijnend. Ja. Ja. En uh, hoe gaan ze verder te werk? Ze bellen aan. Uh, ja, meestal weten ze dus dat daar een, een, een kwetsbaar persoon woont. Schijnbaar. En dan uh, willen ze natuurlijk naar binnen. Of ze willen dat je iets overhandigt of... Ja, uh, we horen verschillende methoden. Ik heb laatst weer gehoord dat, uh, dat er een nepagent naar binnen wil om te kijken of, het, uh, of, het, uh, of alle sloten goed aangelegd zijn. Of, ze, of mensen wel goede sloten hebben en zo niet. Uh, dan kon hij daar tips over geven. Um, maar dat, is, dat zouden wij nooit doen. We, we hebben eigenlijk nooit een reden om binnen te komen als politie. We doen wel buurtonderzoeken, maar met buurt, we gaan nooit naar binnen. Dus als mensen... Uh, zich voeden als een net agent. Of tenminste als mensen zeggen van... ik wil graag even naar binnen, ik wil gaan kijken voor dit en dit. Zijn de sloten in orde? Ja, we hebben totaal geen reden om ergens naar binnen te gaan. Ja. Dus dan zou er eigenlijk al een belletje moeten gaan winkelen. Ja. Het is eigenlijk ook al best wel raar... als er überhaupt een agent opeens voor je deur staat. Dat, uh, of is dat wel uh, wat normaal is? Nee, dat, dat kan echt wel normaal zijn. Want wij, als wij buurtonderzoeken doen, dan komen we ook onaangekondigd oh, okay. langs. Dus dat oh, okay. is wel normaal. Um, maar wat ik zeg, we, we hebben nooit een reden om binnen te komen. Nee. Dus uh, um, ja, dat, moet, dat zou een trigger moeten zijn voor ja. mensen. Ja. Nou ja, als ik vraag naar een dienstnummer, kunnen ze gewoon een nummer opnoemen. Ja, en dan, als iemand dan zijn nummer geeft, uh, heeft het ook nog speciaal aantal getallen? Aantal cijfers? Of uh, waarbij je ook nog eventjes kan bedenken, oh wacht, hij noemt er maar drie. Maar het moeten er eigenlijk uh, zes zijn. Of... Nu geven we eigenlijk alweer een tip weg. Precies, ja. Dus ik ga niet ja. zeggen hoeveel nee. er zijn. Maar um, inderdaad, ja, iedereen kan een nummer noemen. Ja. En, um, maar het is een combinatie. Hè. Je kan uh, vragen altijd vragen naar een legitimatie. Dus daar zou ook een, het nummer op moeten staan. Um, vraag dan iemand zijn dienstnummer. Dan, dan, dan, ja, Natuurlijk, het blijft lastig. Maar uh, ja, als je gewoon start met... Uh, nou, ik wil een legitimatiebewijs zien. En ik wil het dienstnummer... Uh, ja dan zou, een cent dan zou je best wel ver moeten komen. Ja. Ja, het is nooit ja. helemaal uitsluiten. Maar, uh, um, nee, ik ga dus niet vertellen hoeveel cijfers het zijn. Nee, nee, dat is niet <laughs> handig. Nee. Um, maar vraag daarnaar. Ja. En wat is nog meer belangrijk om te weten voor de mensen? Want ze kunnen nu vandaag hier naartoe komen. Uh, staan jullie hier nog een paar dagen? Of uh, gaan jullie rond met deze car? Met de informatie? Staan je op verschillende plekken in Zandvoort de komende tijd? Nou, we zijn van baassteam Kust, Dus we staan uh, niet alleen in Zandvoort, maar ook in Heemstede en Bloemendaal. Die okay. hoorden ook bij. En we gaan met die koffiekamer wel het gebied door. Maar niet per se met deze koffiekamer. We staan ook wel eens als wijkagenten. Ja. Um, in de winkelstraat van Bloemendaal bijvoorbeeld. Of uh, in Zandvoort, Heemstede. Dat blijven we ook doen. Op de markt bijvoorbeeld. <coughs> um, dus dan... dan zijn we er zeker om de mensen in te lichten ja. over dit thema? Um, maar we zijn er ook voor andere thema's. Uh, en, en we staan er ook omdat mensen uh, dan naar ons toe kunnen komen met waar zij mee zitten. Met uh, ja, leeftijd in de wijk, hoe is het, het gevoel, het onveiligheidsgevoel. Um, dus het is eigenlijk een wisselwerking ja. van wij ja. geven informatie, maar wij krijgen ook informatie. Ja. Ja. ja, en jullie hebben een hele mooie folder gemaakt, uh, dus vooral er staat nepagenten actief. Geef nooit geld of waardevolle spullen af. En dan inderdaad wat je kan doen. En wat voorbeelden erbij. Um, ik neem er sowieso een paar mee. Ja, super. En dan kan ik het uh, ronddelen. Maar um, heel goed dat jullie dit doen. Want mensen staan er toch niet zo snel bij stil. En je bent gewoon heel snel geloofwaardig. En je gaat ook snel uit van het goede. Ja, en uh, mijn tip ook, zeg het voort. Want um, um, ouderen zijn echt de doelgroep. Die, um, ja, die zijn kwetsbaar, die zijn makkelijk uh, te manipuleren. Uh, mijn tip ook voor de luisteraars. Van, um, ja, informeer je ouders, informeer ouderen in de buurt. Hang die hangen folder op, ja. uh, want die zijn ook gewoon uh, bij ons op het bureau af te halen. Of uh, die zijn die ook op internet over de nepagenten, de flyer daarvan. Uh, hang het op, op het prikbord bijvoorbeeld in je hal. Um, maar vertel het ook gewoon die, die oudere buurvrouw die, um, ja, die kwetsbaar is, die ja. eigenlijk niemand ziet. Um, want je moet het echt van mond tot mond geklame ja. hebben met ja. dit. Ja. Nou, hartstikke goed. Heel erg bedankt en uh, succes. Dankjewel. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nou, let op uh, Ger. Ik ja, zeggen. ik geef mijn spullen niet af. Ik, uh, zelfs als de echte politie komt, dan moet je ze ook gewoon, gewoon wegsturen, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ga je Hup. je pakje even lekker Op Rutte. Inleveren bij, uh, bij onze Chinese vrienden. Ja, nee, inderdaad. Hey, heb jij nog iets meegekregen over die, die brand bij hippievis? Ja, nou ja, ik heb het gezien. Heb je het gezien of niet? Ja, het is, het is onvoorstelbaar. Ja, ik heb het ook gezien, maar niet de brand zelf. Nee, nee, nee. Toen was ik ook nog niet in Nederland. Ja. En, uh, maar maar jij ik... was natuurlijk in Frankrijk. Ja, ja, ja. in Spanje. En uh, ik heb uh, <laughs> uiteindelijk uh, de. Wanneer? Maandag? Dins, maandag? Morgen heb ik het gezien. Ja, ik heb ook nou, niet dat net kegel gezien. Dat is echt bizar. Op een hele mooie dag en dan, dan, dan zie je dat helemaal uh, koud. En, en, en daarvoor stonden gewoon. Uh, nou, zeg maar, Zandstoelen en zo. Ja. Een soort acropolitische ag uh, ja, voorstelling ja, was het eigenlijk. Ja, maar is het is uh, um, uiteindelijk uh, mazzel dat, uh, dat het niet is overgeslagen naar, nee, dat uh, naar klopt. de buren. Want ik heb begrepen dat een dag later, in het, in, het, in het bijpandje, zeg maar... is er nog een huwelijk vol trokken. Nee, dus, ja, ja. klopt Ja, dat ja, ja, klopt. Er he? was een ja. hele... Uh, bruiloft en een huwelijk. Het uh, ja, is dus echt huwelijk. een heel groot evenement. Ja. En ja, nou, dan uiteindelijk hebben ze dat in het bijgebouw gedaan. Ja. Dat, ja. dat ja, is in ieder wel wat stress geweest. Dat voor de, denk ik, ik en ook. Die, ook die, die, en die drie, Hippie, hippie Fish, uh, uh, Ubuntu en nog één Ja, en Kayuka ook. En Kayuka, oh, Kayuka. dat zijn toch allemaal, dat, uh, allemaal de dezelfde eigenaar. Ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Ja. Dus, nou ja, het is dus in ieder geval uh, goed dat. Dat, dat zo'n eigenaar meerdere, meerdere standtenten ja, heeft, dat hij ja. niet meteen helemaal... Uh, ja, dat is natuurlijk uh, ja, maar heel dat ja, is heel dramatisch. Weten de... ze al wat de reden is? Hoe het nee, komt? maar ja de, de, bij die vorige brand, bij 10, bij, bij Biscuit 10, ja. dat was volgens mij een droger of zo. Hè? Was het, uh, die, die... Nou ja, de, de oorzaak weten ze eigenlijk nooit uh, te vinden of niet vaak. Um, en dat is ook het lastige, want alles brandt natuurlijk op en het is in één keer weg. Ja, dat en, is uh, waar. Ja. En het gebeurt vaak s'nachts en dan ziet niemand het totdat het te laat is. Maar ja. uh, ik heb er nog wel een verhaal van gemaakt uh, begin het jaar in het Haaromsdagblad. Ja, dat kwam uh, jaren, ja. Uh, dat ook verzekeringen zeggen en de brandweer van nou ja, het probleem is er. Maar dat het elk jaar gebeurt, dat kunnen we eigenlijk niet voorkomen. Uh, want als een strandtent. Ook maar vlamvat en er is niemand bij, dan is het. Uh, ja, dat is waar. En er ja. wordt natuurlijk een hoop gespeculeerd ja. ook uh, dat het misschien ja, aangestoken altijd, is. Ook iets, ja. Ja. Want er was, er was hier ja. ook een, een, een, een schoonmaker, of een schoonmaakster, die toch die eens om half vier daar was. En die de brand ontdekte. Dan denk je van ja, je gaat er niet om half vier al een strand in schoonmaken. Nee. Ja, mij. maar blijft. ja. ja. Maar dat idee. kan natuurlijk, en, en een reden kan er bijvoorbeeld ook zijn: een wasmachine of een droger ja, die uh, oververhit raakt. Ja. Dat weet ik veel. Het ja, is verschrikkelijk. Ja. Zoek, zoek jij nog een nieuwe baan uh, eigenlijk, uh, Ger? Hoe weet je dat? Ik heb een, uh, ik heb een mooie baan voor je. Want die, staat, het, die, die staat op de gemeente Halem's nee. website. Ja? Je kan uh, uh, onze wethouder Lascaré van toerisme kun jij, uh, zeg maar ondersteunen. Je, Ach! Je levert grote bijdrage aan uh, Zonvoort als toeristische bestemming en werkt mm -hmm. mee aan een florerende economie Nou, en, en je bent adviseur en sparringpartner van de wethouder toerisme. Oh, mooi. Ja, die krijgt dan een uh, sparringpartner, hè? Is dat niks voor jou? 32, nou, <laughs> 32, 36 uur in de week. Uh, uh, vastdienstverband. Uh, maandsalaris 5.800 tot 6777 euro. Dat vind dat een hoop geld. Dat is een hoop geld, vind ik ook wel, ja. ja. En dan mag je uh, sparringpartner zijn van Los Carre. Oké. Okay. Ik bedoel, uh, het gaat over de toeristische visie van 2040. En uh, ja, die moet je, zeg maar, uh, smoel geven. Hè. Ja. En, uh, ja. Uh, ja, het, het, het lijkt ook wel leuk Dat er een zandkorter wordt aangenomen. Ja, dat hoop ik ook. Dat is natuurlijk wel, de, ja, wel, wel handig. Wel handig, hey, Ander goed nieuws. Tot 8 september kun je reageren trouwens. Dat okay. moet heel snel zijn. Fijn om te weten. Ja, leuk. Hey, goed nieuws. Daling, olie, olieprijzen zetten door. Ook tanken wordt gekozen. Meen <coughs> je dat, ja? ja, ja, ja. Oh. Dus dat is, uh... Je zal maar net een elektrische auto hebben gekocht. Ja, dan voel je uh, ook weer uh, benadeeld. Wordt het weer duurder. <laughs> ja, wat dat betreft. Uh, ja. dat, uh, is het wel lekker dat het uh, Ja, dus de prijzen, de prijzen gaan naar beneden. Wat gaan we doen, Jelmer? Afronden. Oh, afronden. Oh, oh Jelmer oh, Nou, dan, dan zeg ik mooi, van ja. jongens tot volgende week. Ik hoop dat uh, jullie genoten hebben van dit uh, vrolijk, vrolijke, vrolijke, leuke programma. Ja, en, rust. En, uh, uh, Jelmer ook bedankt. Uh, Jelmer, en, helemaal goed. Uh, ja. Hopen dat jullie er allemaal volgende week weer bij zijn. Absoluut. Dank. Bye-bye. Bye-bye.